Dit is les 57 van uw cursus Geprogrammeerd levend Spaans. In de loop van onze cursus hebben we een aantal voorzetsels geleerd. We zullen eens controleren of u die voorzetsels nog kent. Zegt u de gegeven zinnen in het Spaans en controleer na elke zin uw antwoord en uw uitspraak. Aan welke vervoermiddelen geef je de voorkeur, treinen of bussen? Welke medios de transport prefieres? Trenes of autobuses? Ik vind het leuk met de auto te reizen, maar als ik kan, ga ik te voet. Me gusta viajar en coche, pero si puedo, voy a pie. Waarmee kan ik u van dienst zijn? En qué puedo servirle? Geeft u mij twee kilo citroenen en een fles tomatensap. Deme dos kilos de limones y una botella de zumo de tomate. Wij gingen naar binnen en vroegen om een beetje water. Entramos y pedimos un poco de agua. De volgende dag ging ik naar de dokter en kwam naar huis terug met allerlei medicijnen. Twee buisjes aspirine, drie pakjes pillen. Al día siguiente fui a ver al médico y volví a casa con toda clase de medicinas dos tubos de aspirinas tres paquetes de píldoras de Los españoles consideran la corrida de toros como una forma de arte Maar lijkt mij dat ik het recht dat het voor mij een vrede sport is. Pero me parece que tengo derecho a decir que para mí es un deporte cruel. Hoe laat zal je uit Madrid vertrekken en wanneer zal je te Valencia aankomen? A qué hora saldrás de Madrid y cuándo llegarás a Valencia? Ik zal de sneltrein van tien uur nemen. En ik zal daar om vier uur middags aankomen. Tomaré el rápido de las 10, y llegaré allí a las 4 de la tarde. Morgenavond ga ik met enkele vrienden naar de bioscoop. Mañana por la noche voy al cine con unos amigos. Hoe laat begint de film? A qué hora empieza la película? Wij liepen door de straten en keken naar de etalages van de winkels. Waar is de, de televisieruimte? In de hal, rechts van de ingang. In het vestíbulo, a la derecha de la entrada. De reizigers met bestemming Madrid kunnen aan boord gaan. Los viajeros con destino a Madrid subir a bordo. Deze auto is in goede staat. En natuurlijk is hij al verzekerd. Este coche está en buenas condiciones. Y claro que está asegurado a todo riesgo. Bovendien verbruikt hij slechts 8 liter benzine op elke 100 kilometer. Además consume solo 8 litros de gasolina cada 100 Tijdens het volgen van de Spaanse lessen zal het u ongetwijfeld zijn opgevallen dat in het Spaans twee werkwoorden achter elkaar kunnen staan zonder dat er een voorzetsel tussen hoeft te staan. Het voorzetsel wordt in het Spaans evenmin gebruikt na uitdrukkingen zoals het is mogelijk, het is nodig enzovoort. Zegt u de volgende voorbeeldzinnen eens na en let u daarbij vooral op het ontbreken van de voorzetsels. Pienso salir mañana. Ik denk morgen te vertrekken. Me gusta estudiar español. Ik vind het leuk Spaans te studeren. Preferimos vivir en este pueblo. We wonen liever in dit dorp. Tener que su coche. Zij betreuren het hun auto te moeten verkopen. No era necesario reservar asientos. Het was niet nodig zitplaatsen te reserveren. Het is beter hun brief voor 10 maart te beantwoorden. Es importante arreglar todos los papeles antes del viaje. Het is belangrijk alle papieren voor de reis te regelen. Het werkwoord dejar, laten, achterlaten, kennen we al. Met het voorzetsel krijgt dit werkwoord echter een andere betekenis. Zegt u eens na: Me ha dejado ver unas foto's. Hij heeft me enkele foto's laten zien. Ha dejado de beber. Hij is gestopt met drinken. Dejar de algo. Met iets stoppen. Het gebruik van het voorzetsel verandert ook de betekenis van het werkwoord estar, zijn. Zegt u weer eens na: Estar para. Op het punt staan. Klaarstaan. We stonden op het punt naar binnen te gaan. We gaan nog even door met de werkwoorden met een voorzetsel. Enkele van deze werkwoorden kennen we al. Sommige werkwoorden krijgen door de toevoeging van een voorzetsel een andere betekenis. Beginnen te spreken. Comenzar a escribir. Comenzar a escribir. Beginnen te schrijven. Ayudar a preparar la comida. Ayudar a preparar la comida. Helpen het eten klaar te maken. Ir a limpiar. Ir a limpiar. Gaan schoonmaken. Acabar de leer. Acabar de leer. Zojuist gelezen hebben. Tener que comprar. Tener que comprar. Moeten kopen. Venir a trabajar. Venir a trabajar. Komen werken. Volver a decir. Volver a decir. Opnieuw zeggen. Quedar en venir quedar en venir afspreken te komen ponerse a, ponerse a lavar los platos beginnen de borden af te wassen hay que comprender hay que comprender men moet begrijpen olvidarse de pagar olvidarse de pagar vergeten te betalen Opmerking. Comenzar is een regelmatig werkwoord met de tweeklank IE. We gaan dit oefenen. Zeg de Nederlandse woorden direct in het Spaans. Men moet begrijpen. Hay que comprender. Beginnen te spreken. Empezar a hablar. Opnieuw zeggen. Volver a decir. Zojuist gelezen hebben. Acabar de leer. Moeten kopen. Tener que comprar. Beginnen de borden af te wassen. Ponerse a lavar los platos. Gaan schoonmaken. Ir a limpiar. Afspreken te komen. Quedar en venir. Beginnen te schrijven. Comenzar a escribir. Vergeten te betalen. Olvidarse de pagar. Helpen het eten klaar te maken. Ayudar a preparar la comida. Komen werken. Venir a trabajar. De combinatie al plus het hele werkwoord wordt in het Spaans gebruikt om een zin te verkorten. In het Nederlands moeten we ons in zo'n geval behelpen met een omschrijving. Zegt u eens na en vergelijk de Spaanse met de Nederlandse zinnen. Al vernos nos saludaron. Toen ze ons zagen, groeten ze ons. Al comenzar la corrida de toros, Carlos se levantó y dijo. Toen het stierengevecht begon, stond Carlos op en zei: We gaan het nu zelf proberen. Zeg de volgende zinnen direct in het Spaans. Toen ik de trein instapte, raakte ik mijn portemonnee kwijt. Al subir al tren, perdi mi portamonedas. Toen hij de telefoon hoorde, begreep hij dat het acht uur was. Al oír el telefono, comprendió que eran las ocho. We zullen de grammaticale stof van deze les afsluiten met het leren van de onregelmatige vormen van het werkwoord tener, hebben, bezitten, en tener que, moeten, in de pretérito definido. We gaan de persoonsvormen ervan nazeggen. Tuve, tuve, ik had, ik heb gehad, tuviste. Tuviste. Jij had, jij hebt gehad. Tuvo. Tuvo. Hij had, hij heeft gehad. Tuvimos. Toevimos. Wij hadden, wij hebben gehad. Tuvisteis. Tuvisteis. Jullie hadden, jullie hebben gehad. Tuvieron. Tuvieron. Zij hadden, u had, zij hebben gehad, u heeft gehad. In de oefening hierover maakt u de volgende zinnen compleet door het werkwoord tener que in de vormen van de pretérito definido in te vullen. Er staat: yo hacerlo y también él hacerlo. U zegt dan. Yo tuve que hacerlo y también él tuvo que hacerlo. Déjame. Nosotros. Hacerlo y también nuestros amigos. Hacerlo. Nosotros tuvimos que hacerlo y también nuestros amigos tuvieron que hacerlo. ¿Usted? hacerlo y también yo, hacerlo. Usted tuvo que hacerlo y también yo tuve que hacerlo. Tú, hacerlo y también mi hija, hacerlo. Tú tuviste que hacerlo y también mi hija tuvo que hacerlo. Vosotros, hacerlo y también ustedes, hacerlo. Vosotros tuvisteis que hacerlo y también ustedes tuvieron que hacerlo. Voordat we aan de laatste oefening van deze les beginnen, leren we er een aantal nieuwe woorden bij. Zegt u ze na en let op uw uitspraak. El obrero. El obrero. De arbeider. El chico. El chico. De jongen. La chica. La chica. Het meisje. El novio. El novio. De verloofde. Tranquilo. Tranquilo. Rustig. Imposible. Imposible. Onmogelijk. Cada vez. Cada vez. Elke keer. Casarse. Casarse. Trouwen. Construir. Construir. Bouwen. We gaan deze woorden oefenen. Zeg de Nederlandse woorden direct in het Spaans. Rustig. Tranquilo. Bouwen. Construir. De jongen. El chico. Elke keer. Cada vez. De verloofde. El novio. Onmogelijk. Imposible. Trouwen. Casarse. De arbeider. El obrero. Het meisje. La chica. Opmerkingen. Casarse is een regelmatig wederkerend werkwoord. Construie is een werkwoord met een bijzondere vorm. De i tussen twee klinkers wordt als y geschreven. U ziet de i y-wisseling volledig weergegeven in het overzicht van deze les. We zijn alweer toe aan de laatste oefening van deze les. Hierin gaan we een en ander herhalen en tegelijkertijd zullen we de nieuwe woorden gaan toepassen. Zegt u de gegeven zinnen in het Spaans en controleer uzelf na iedere zin. Het was onmogelijk daar elke keer op tijd te zijn. Era imposible estar allí cada vez a la hora en punto. Soms spraken we af een half uur later te komen. A veces quedábamos en venir media hora más tarde. De arbeiders die de weg in de richting van ons dorp aan het bouwen zijn, komen uit Spanje. Los obreros que están construyendo la carretera hacia nuestro pueblo son de España. Een jaar geleden leerde ik mijn verloofde kennen op een feest van ons kantoor. Hace een jaar conocí ik mi novio en een fiesta de nuestra oficina. We willen vandaag over twee weken trouwen. We willen de hoy en in 15 dagen. Ik denk in dit hotel te blijven omdat het erg rustig is. Pienso quedarme in dit hotel omdat het erg rustig is. Laat me jouw foto zien. Déjame ver tu foto. Ik heb zojuist gehoord dat je broer het vorige jaar terug naar Spanje ging. Acabo de oir que tu hermano volvió a España el año pasado. Ja, hij trouwde met een Spaanse en zij gingen opnieuw daar wonen. Sí, se casó con una española y volvieron a vivir allí. Anita was erg zenuwachtig. Haar Verloofde moest haar helpen alle formulieren in te vullen. Anita was muy nerveus. Su novio had que ayudarla a llenar todos los formularios. Toen ik naar binnen ging, hoorde ik de telefoon. Al entrar, oí el telefono. Ik stond op het punt naar de woonkamer te rennen toen het hele been mij pijn begon te doen. Para al de me doler toda la Ik moest op een stoel gaan zitten. Ik te op een stoel gaan zitten. Ik moest op Ik moest op een stoel gaan zitten. Ik moest op een stoel gaan zitten. een daar? Hoe heet die jongen? Daar? Het lijkt me dat hij getrouwd is met het meisje dat met jou op het kantoor werkt. Parece que está casado con la chica que trabaja contigo en la oficina. Geeft u mij vijf postzegels van twintig pesetas. Dame cinco sellos de veinte pesetas. En hoeveel kost het een pakje van twee kilo naar Nederland te sturen? ¿Y cuánto cuesta mandar un paquete de dos kilos a Holanda? Cuando nuestro Pablo era pequeño, construía de todo en la playa. Y ahora él mismo ha construido su casa. In de leesoefening die straks volgt komen een paar woorden voor die we nog niet kennen. Zegt u ze een paar keer na? El espejo. El espejo. De spiegel. El piropo. El piropo. Het compliment. Metterse con una persona. Meterse con una persona. Het met iemand aan de stok krijgen. Alguna barbaridad. Alguna barbaridad. It's onwelvoegelijks. La cosa. La cosa. Het ding. La asesina. La asesina. De moordenares. Matar. Matar. Doden. Rubio. Rubio. Blond. La vecina, la vecina. De buevra. Desconocido, desconocido. Onbekend. El andamio, el andamio. De steiger. Me viene el vértigo. Me viene el vértigo. Ik krijg hoogtevrijs. El cuento. Het verhaal. Opmerking. Metterse en matar zijn regelmatige werkwoorden. Dit is les 58 van uw cursus Geprogrammeerd Leven Spaans. In deze les zullen we ons bezighouden met de herhaling van al bekende grammaticale stof en tevens leren we er iets nieuws bij. We beginnen met de aanwijzende voornaamwoorden. In het overzicht van les 19 staan ze allemaal bij elkaar met de regels voor het gebruik. Neem dit overzicht nog eens door voordat u verder gaat. Behalve de ons al bekende vormen van de aanwijzende voornaamwoorden, onderscheidt men in het Spaans nog de zogenaamde onzijdige vormen. Zegt u ze eens na? Esto. Esto. Dit. Eso. Eso, dat, aquello, aquello, dat daar. Deze vormen worden uitsluitend zelfstandig gebruikt. Dat wil zeggen, ze staan niet bij een zelfstandig naamwoord, evenmin hebben ze betrekking op een zelfstandig naamwoord. Ze duiden op iets waarvan het onmogelijk is aan te geven of het mannelijk of vrouwelijk is. Er volgen nu enkele voorbeeldzinnen. Zegt u ze na? ¿Qué es esto? Wat is dit? Eso es muy peligroso. Dat is erg gevaarlijk. Aquello no me gusta. Dat vind ik niet leuk. Als deze onzijdige vormen na een voorzetsel staan, worden ze in het Nederlands weergegeven door bijvoorbeeld ervan, hiervan, daarvan eraan hieraan daaraan erover hierover daarover enzovoort Zegt u ook de volgende voorbeeldzinnen eens na Ahora no podemos hablar de esto Nu kunnen we er niet over spreken No sabía nada de eso Hij wist daar niets van No nada de todo Ik begrijp niets van dat alles. No me gusta pensar en esto. Ik vind het niet leuk hieraan te denken. Ook de mannelijke en vrouwelijke vormen van de aanwijzende voornaamwoorden... ...este, essa, aquellos enzovoort... ...kunnen zelfstandig worden gebruikt. Dat wil zeggen... Ze staan niet direct voor een zelfstandig naamwoord, maar ze hebben wel betrekking op een zelfstandig naamwoord. In dit geval wordt op de aanwijzende voornaamwoorden een klemtoonteken geplaatst. Let u goed op de volgende voorbeeldzinnen en zeg ze na. Este es el libro que me gusta. Dit is het boek dat ik leuk vind. Esta es mi casa y aquella es su casa. Dit is mijn huis en dat is zijn huis. Is esa la película que quieres ver? Is dat de film die je wilt zien? No quiero este bolígrafo. Deme aquel. Ik wil deze balpen niet. Geeft u mij die daar. Son aquellos los chicos que te han invitado? Zijn dat de jongens die je uitgenodigd hebben? Voordat we aan de oefening over de aanwijzende voornaamwoorden beginnen, leren we er nog een paar nieuwe woorden bij. Zegt u de Spaanse woorden na en controleert telkens uw uitspraak. La vida. La vida. Het leven. El tiempo. El tiempo. De tijd. Quejarse de klagen de klagen over raro raro vreemd así así zo. we gaan deze woorden oefenen zegt u de Nederlandse woorden direct in het Spaans vreemd raro het leven la vida zo. Así. De tijd. El tiempo. Klagen over. Quejarse de. Opmerking. Quejarse is een regelmatig wederkerend werkwoord. In de oefening over de aanwijzende voornaamwoorden en de zojuist geleerde woorden zegt u de Nederlandse zinnen direct in het Spaans. Controleer steeds uw antwoord en uw uitspraak. Om deze pakjes te verzenden, moet je naar dat loket gaan. Para enviar estos paquetes, tienes que ir a Is dit het boek dat je aan het zoeken bent? Is este libro que estás buscando? Waarom zei je me niets daarover? Por qué no me dijiste nada de eso. Man moet dit zo spoedig mogelijk regelen. Ik moet dit regelen zo snel mogelijk. Dit is de kathedraal en dat is het museum die ze gaan bezoeken. Esta es la catedral y aquel es el museo que van a visitar. Die Wollmantel is erg duur. Ese abrigo de lana is muy caro. Ik heb liever die. Hij is goedkoper. Prefiero aquel. Es más barato. We weten er niets van. No sabemos nada de esto. Waarom klaag je daarover? Zo is het leven. ¿Por qué te quejas de eso? Así es la vida. Het vorige jaar woonde Pedro in dat gebouw. Nu woont hij in dat, rechts van dat plein. El año pasado Pedro vivió en ese edificio. Ahora vive en aquel, a la derecha de aquella plaza. We hebben geen tijd om je hiermee te helpen. No tenemos tiempo para ayudarte con esto. Vaak denken we aan dat alles. Muchas veces pensamos en todo aquello. Het is vreemd, ik ben dat verhaal vergeten. Es raro, me he olvidado de ese cuento. Zijn dit de brieven die we vandaag ontvangen hebben? Zijn las cartas que hemos recibido hoy? Ook bij de lidwoorden onderscheiden we een onzijdige vorm, namelijk het lidwoord lo, het. Dit lidwoord wordt niet gebruikt bij de zelfstandige naamwoorden, maar wel bij andere woordsoorten. In deze les zullen we leren hoe we in het Spaans het lidwoord lo kunnen gebruiken. Zegt u eens na: Lo malo. Lo malo. Het slechte. Lo único. Lo único. Het enige. Lo último. Lo último. Het laatste. Lo más interesante. Lo más interesante. Het interessantste. Lo menos importante. Lo menos importante. Het minst belangrijke. Lo más caro. Lo más caro. Het duurste. Lo menos barato. Lo menos barato. Het minst goedkope. Lo mejor. Lo mejor. Het beste. Lo peor. Lo peor. Het slechtste. Lo más. Lo más. Het meeste. Lo menos. Lo menos. Het minste. We gaan het geleerde in de praktijk toepassen. Zeg de Nederlandse zinnen direct in het Spaans. Telkens volgt de controle de juiste Spaanse zin. Het beste is om zes uur op te staan. Lo mejor es levantarse a las seis. Het goedkoopste is niets te kopen. Lo más barato es no comprar nada. Dit is het minst interessante van het hele artikel. Esto es lo menos interesante de todo el artículo. Het enige wat ik kan antwoorden is: Nee. Lo único que puedo contestar es: No. Het slechtste was dat we niemand van hen kenden. Lo peor era que no conocíamos a ninguno de ellos. Dat was het mooiste van datgene wat ik in mijn leven gezien heb. Eso era lo más hermoso de lo que he visto en mi vida. Dit is het belangrijkste van alles. Esto es lo más importante de todo. De woordjes die een bijzin aan een hoofdzin verbinden, noemen we betrekkelijke voornaamwoorden. In de loop van onze cursus hebben we met de belangrijkste al kennis gemaakt. We zullen er nu iets meer over leren. Het meest gebruikte betrekkelijke voornaamwoord is ke, die, dat. Dit woord wordt gebruikt voor personen en dingen in het enkelvoud en meervoud. Met dit woord kunnen we ook de volgende Nederlandse betrekkelijke voornaamwoorden weergeven. Zegt u eens na. Waarmee met wat? Con que. Con que. Waarin, in wat? En que. En que. Waarvan, van wat? De ke. De ke. Waarover, over wat? De ke. De ke. Sobre qué. Sobre qué. Het Nederlandse datgene wat en hetgeen dat geven we in het Spaans weer door lo que. We zullen er een betrekkelijk voornaamwoord bij leren, namelijk quien. Wie. In het meervoud wordt het kennis. Wie. Dit betrekkelijk voornaamwoord staat meestal na een voorzetsel en heeft uitsluitend betrekking op personen. In het Nederlands betekent het dan aan wie, over wie enzovoort. Zegt u nu de volgende voorbeeldzinnen eens na en let op de verschillende betrekkelijke voornaamwoorden. El hombre que está sentado cerca de la ventana es nuestro director. De man die dicht bij het raam zit is onze directeur. El libro que me has dado es muy interesante. Het boek dat jij me gegeven hebt is erg interessant. ¿Cuánto cuesta la camisa que está en el escaparate? Hoeveel kost het overhemd dat in de etalage ligt? ¿Qué quieren los señores que me están esperando? Wat willen de heren die op mij staan te wachten? Las cartas que he recibido esta mañana son de mis amigos. De brieven die ik vanmorgen ontvangen heb zijn van mijn vrienden. El bolígrafo con que escribes es mío. ¿Dónde está la maleta en que están mis vestidos? ¿Dónde está la maleta en que están mis vestidos? ¿Dónde está la maleta en que están mis vestidos? ¿Es esto lo que queréis? ¿Es esto lo que queréis? ¿Es esto lo que queréis? Aquí está el chico con quien va a casarse María. Hier is de jongen met wie Maria gaat trouwen. Las chicas a quienes has escrito, hoy vienen también. De meisjes aan wie jij vandaag geschreven hebt, komen ook. Las chicas que te han escrito, hoy vienen también. De meisjes die je vandaag geschreven hebben, komen ook. In de oefening hierover gaan we zelf proberen de betrekkelijke voornaamwoorden in de praktijk te gebruiken. Zeg de volgende Nederlandse zinnen direct in het Spaans en controleer u zelf na iedere zin. De stad waarin ik woon ligt op ongeveer 30 kilometer van Toledo. La ciudad en que vivo está a unos 30 kilómetros de Toledo. Ik vind niet leuk wat jouw vriendin zegt. No me gusta lo que dice tu amiga. De uitstapjes die we elke zondag maakten waren erg interessant. Las excursiones que hacíamos cada domingo eran muy interesantes. In dit boek zijn verhalen die jij niet kent. En este libro hay cuentos que no conoces. El hombre de quien estamos hablando es un amigo de Pedro. Aquí está la fábrica de que ayer habló el director. Wie is het meisje dat voor het hotel staat? ¿Quién la chica que está delante del hotel? Hij vond het cadeau leuk dat je hem gestuurd had. Le gustó el regalo que le habías mandado. De heren met wie we moeten spreken over deze problemen zijn vertegenwoordigers van een Duitse maatschappij. Los señores con quienes tenemos que hablar de estos problemas son representantes de una compañía alemana. La secretaria que te parece tan simpática es la mujer de Ramón. En una van de las aan de lessen hebben we het gebruik van het werkwoord 'estar' plus het gerundium geleerd. We weten dat deze constructie een handeling aangeeft die aan de gang is. In dit verband kan men echter ook andere werkwoorden gebruiken, bijvoorbeeld ir, gaan, seguir, doorgaan, quedarse, blijven. Zo nodig kunnen deze werkwoorden, evenals uiteraard estar, ook in de verleden tijden worden gebruikt. Zegt u de Spaanse zinnen eens na en vergelijk ze nauwkeurig met de Nederlandse weergave. Estamos hablando sobre nuestras vacaciones. We zijn over onze vakantie aan het spreken. Mi ik was aan het eten toen mijn broer terugkwam. Desde ese momento me quedé pensando en Rafael. Vanaf dat ogenblik bleef ik aan Rafael denken. Lovia, pero los obreros trabajando en los andamios. Het regende, maar de arbeiders gingen door met het werken op de stijgers. Así fue pasando el tiempo. Zo ging de tijd voorbij. Het regelmatige werkwoord pasar kennen we al. Dit werkwoord heeft echter meer betekenissen. Zegt u eens na om ze goed te onthouden. Pasar. Pasar. Doorbrengen. Pasar. Pasar. Voorbijgaan. Pasar. Pasar. Gebeuren. Que pasa. Que pasa. Wat gebeurt er? Pasar. Pasar. Aan de hand zijn. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Wat is er met u aan de hand? Pasar por el parque. Pasar por el parque. Door het park lopen. Voordat we aan de laatste oefening van deze les beginnen, leren wij er nog een onregelmatig werkwoord bij. Zegt u eens na: Caer. Caer. Vallen. Caerse. Caerse. Vallen. Dit werkwoord vertoont een onregelmatigheid in de eerste persoon-enkelvoud tegenwoordige tijd. Me caigo. Me caigo. Ik val. Verder ondergaat het de bekende I-Y-wisseling. Dat wil zeggen. De i tussen twee klinkers wordt als y geschreven. Volledige vervoeging van dit werkwoord vindt u in het overzicht achter in deze les. In de leesoefening die straks volgt, komen enkele woorden en uitdrukkingen voor die we nog niet kennen. Zegt u ze een paar keer na. Ze komen u dan straks vertrouwd voor en u weet dan wat ze betekenen. Amargar. Amargar. Verbitteren. Los celos, los celos. De Ahorrar, ahorrar. Sparen. La obra, la obra. Het bouwwerk. Avanzar, avanzar. Voortgaan, vorderen. La altura, la altura. De hoogte. El brazo. El brazo. De arm. Jugar. Jugar. Spelen. Jurar. Jurar. Zweren. Me entra el miedo. Me entra el miedo. Ik word bang. Tener miedo. Tener miedo. Bang zijn. Opmerkingen. Amargar, aorar, avanzar en goerar zijn regelmatige werkwoorden. jugar is een werkwoord met de tweeklank ue.